Jan van der Putten met het NOS Journaal. De raad van bestuur van het UMC in Utrecht... krijgt ervan langs in een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De raad is volgens de inspectie ernstig in gebreken gebleven. En er was in het Utrechtse ziekenhuis geen veilig werkklimaat. Het personeel durfde daardoor niet vrij uit te spreken. De inspectie deed onderzoek naar incidenten op de KNO-afdeling. Twee patiënten overleden na fouten van een arts. De incidenten werden niet gemeld bij de inspectie. De zaak kwam naar buiten toen het tv-programma Zembla er aandacht aan besteedde. Misdrijven worden te vaak over het hoofd gezien door de officiële autoriteiten. Een groep deskundigen zoals oud-politiemensen, advocaten en forensisch pathologen... wil daarom nabestaanden gaan helpen met het zoeken naar de doodsoorzaak. Jaarlijks overlijden er schatting meer dan 100 mensen zonder dat duidelijk is waardoor. Ze wijzen erop dat er nauwelijks schiefmoorden zijn, maar daar wordt ook niet naar gezocht. De deskundigen willen verdachte dossiers daarom goed gaan bestuderen. Met de viering van het boeddhistische nieuwjaar in Myanmar heeft de afgelopen dagen zeker 285 mensen het leven gekost. Meer dan duizend mensen raakten gewond. De meeste doden vielen in het verkeer. Tijdens het Tianyan-festival gaan inwoners massaal de straat op, wat leidt tot gevaarlijke situaties. Het feest in Myanmar is vergelijkbaar met het thaise Songkran, waarbij ieder jaar ook veel doden in het verkeer vallen. In Thailand zijn voor zover bekend afgelopen week bijna 400 mensen omgekomen. Een VOC-schip dat 300 jaar geleden is vergaan voor de kust van Groot-Brittannië wordt deels opgegraven. Het schip de Rooswijk wordt bedreigd door natuurlijke omstandigheden zoals de stroming en een zandwinningsproject dat binnenkort begint. De Rooswijk vertrok in januari 1740 volgeladen met zilver van Tessel naar Indië. Aan boord waren zo'n 350 mensen. Het schip zonk bij Kent. Het weer, eerst nog buien, vooral in het zuiden. In de loop van de dag van het noorden uit steeds vaker zon... en het wordt zo'n 10 graden. Morgen en donderdag droog en flink wat zon. Overdag een graad of 10, maar in de nacht kans op lichte vorst. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog de meeste vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Burgerveen en Zoeterwoude over 8 kilometer. Op de Aadzaal, Zanaag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 7 kilometer.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 De eerste plaats van het derde gedeelte van Zandvoort op zondag. Oh, wat was het heerlijke uit 1970. Krabby Appleton met Go Back. Goed, het is 7 over 4. Tussenstanden zijn nog steeds Feyenoord tegen FC Utrecht 1-0. En FC Groningen tegen Peck Zwolle 4 1 hebben we hebben zometeen nog sport. Hebben we hebben natuurlijk Willem van mensen die wat over de paardreces vertelt. En natuurlijk een lekkere muziek tot aan 5 uur vandaag. Dan doen we nu met de Elements of the Universe. Earth Wind and Fire met Fantasy.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 De nieuwe single van Edje Sheeran En die heet Go Way Girl. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En dan gaan we weer naar het noorden van Zandvoort. Het Park Zandvoort. Daar zit. Um, of sta je, Willem? Zit je of sta je? Ik sta op dit moment. Je staat. Ik heb net gezeten. Maar nu sta ik weer, ja. Nee. Nou. Ja, ik op uh, circuit Paris Alf uh, bezig zijn met uh, eigenlijk de laatste paar minuten van de STWC. Uh, ja. En dat uh, ja, een race over 50 minuten met uh, 16 auto's waren uh, gestart, waren uh, van 13 nog rijden nu. Beetje, uh, Spektakel. een beetje zouteloos uh, race oh. eigenlijk. En uh, ja, we hebben uh, zoals ik al zei, uh, 50 minuten. 10 voor half 5 uh, is dat valt uh, de Finishvlag. Maar zoals het nu. Ja,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 Eerst volgens planning 5 over alle 5, dat je van start gaat. Laten we hopen dat we daar nog een beetje spektakel gaan zien. Dat hoop ik ook, Willem, want anders is het een zouteloze race deel v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 Nou, ja. <laughs> Ik ben <laughs> oud, oké. Okay. Ja, ja. <laughs> Jij bent een jongen. Uh. Nou ja, was het maar zo'n feest. <laughs> nee, maar goed, uh, trucks in het verleden houden ze ook. Toen werd er op een kort baantje uh, gereden. Nu maken ze gebruik van het hele circuit. Alleen wel uh, richting schijfvlak. Daar is een uh, chicane die ligt daar en die wordt gebruikt uh, door de truck. Zodat ze niet met al te hoge snelheid uh, richting schijfvlak gaan. Want mocht het daar fout gaan en ze truck komt eraan zeilen, ja, dan dendert die wel door. En dat is uiteraard niet te bedoelen. Oké. Okay. Dat ja, dat zo meteen allemaal. Ik uh, spreek hier rond uh, tien voor 45 als sluitstuk van de paas. Dank Dankjewel Willem, voor nu. Oké, okay, tot zo. Tot zo. Willem van Inze, onze razende reporter, Robert Parks prakzaamdvoort. En voor de derde keer de... had ik hem al ingestart, maar nu is hij hier echt... Peter Schilling! Geurlijk leuske leust, oftewel Major Tom. Mikro hat dann noch ein paar Fragen doch. Der Countdown läuft. Effektivität bestimmt das Handeln. Man verlässt die Menschen auf den anderen, jeder weiß genau, was vor ihm abhängt, jeder ist im Streich. Doch Major Town mach einen Scherz.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 Alexandra Sasnovic uit Oekraïne met 4, 6, 6, 4 en 7, 5. Op de W2A Tour is er ook nog steeds ruimte voor oudjes zoals Francesca Ciavone. Chiavone. De 36-jarige Italiaanse voegde in het Colombiaanse Bogota een achtste titel aan haar totaal toe. Door Lara Arroa barena te verslaan met 6, 4, 7, 5. De 11-jarige jongere. De Spaanse in 2012 nog winnares in Bogota. Leefde meteen naar de eerste zilveren servicebeurt in. Ze brak op 5-3 nog wel terug, maar kwam daarna opnieuw in de problemen. Arroa Barrena werkte twee setpoints nog weg, maar een derde niet. Met de tweede set plaatste de Spaanse de eerste breken. Maar op 3-5 en 4-5 bleken vier setpoints aan haar niet besteed. Thiavone kwam langs en maakte het op haar eerste midspoint gewoon af.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 You're mine, oh Lord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 Uh, dan zeggen wij... We. FM, Westkust weerbericht. Kan om niet scherp staan. Het is wisselend bevolkt en vooral in het oostelijke helft van het land vallen buien. In het noorden en westen schijnt vaker de zon. De noordwestelijke wind is stevig en koud. 3 tot 5 graden uh, bijvoorbeeld. Het is ongeveer een graadje of 10. Kolen nacht valt verspreid over het land. Wat regen of mondregen. Het koelt af naar 2 tot 6 graden. Met lokaal of worst aan de grond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 De maxima komen uit op waarde tussen de 9 en 11 graden. En in de nachten koelt het af naar waarde dicht bij het vriespunt... met kans op vorst aan de grond. Oh, ja, auw, zou je bijna zeggen. Nee. Louis, Dat is over het weer. Nu Mantel Jordan. When I'm looking at you, keep Why can't she be like you? So I can't go on like this. Believe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 Trying to ice you, it's start walking over on the dance floor. It's her fault, but what can she do? Tell me, baby. met de echt hit K7 of K7. Met Come, baby, come, baby, baby, come, come. En voor Montel Jordan met Get It On Tonight. FM. Voor Zandvoort en de regio.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 het basisonderwijs aan een betere werkhouding. Een goede basis om de lesstof die steeds moeilijker wordt te kunnen en willen volgen. StudieMax gaat terug in de lesstof, werkt met oefenbladen en concrete materialen om de basisstof bij te spijkeren. Naast de verbetering van basisvaardigheden en vergroting van het zelfvertrouwen zijn inzet en motivatie of het gebrek daarvan punt van aandacht. Tijdens een intakegesprek kijkt StudieMax waar hulp nodig is. Op www.studiemax.nl is er meer.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 Inside my I don't fit inside my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 Ja. Zandvoort op uh, zondag met Zandbergen en Zandbergen uh, die de laatste Precies. race gaat binnen hier op uh, oh, jonge, Zandvoort. Jonge, jonge. Ik ben helemaal ontroerd. Ja, kijk eens aan. Jouw dag ook goed. Ja, zeker weten. Hé, <laughs> ja. hey, dat waren de paarsracers. Uh, was het druk of uh, viel het er nou, een beetje he, tegen? He.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 niveau, met Formule 1 en uh, dergelijke. En dat uh, kunnen we niet verwachten over twee weken hier. Nee, dit is trouwens 1, 2 en 3 september. Ik heb even snel gekeken, de ja, historic rumpy. Nee, ja. ja, ja. In ieder geval dat je niet uh, op een verkeerde dag gaat komen, Willem. Want dat, uh, dat wil ik niet uh, hebben, natuurlijk. Nou, naar Zandvoort kan je nooit op de verkeerde dag komen. Precies, op. dat is Daar waar. Tijd wat. Ja. <laughs> dus, dus wat dat dan gaat, nee, maar je hebt volkomen gelijk. Okay. Maar goed, eh, buiten dat zijn er nog veel meer evenementen natuurlijk. Er zitten op dit moment denk ik heel veel mensen thuis voor de buis... Ja. die over vijf weken hier op Zandvoort aanwezig zijn... want dan hebben we uiteraard Jumbo-familiedagen met Max Verstappen. Ja. Ja, die... Daar sta jij natuurlijk weer vooraan. Nou, dat weet ik niet. <laughs> of niet vooraan maar ik ben hier Zeker. Nou, Willem, in ieder geval bedankt voor, uh, voor vandaag. En uh, we spreken elkaar uh, sowieso dan over vijf weken. Nee, ik niet, maar uh, mijn collega's. Ja, dat gaan we zeker doen. Nou, Oké, okay. super bedankt. En, uh, tot de uh, volgende keer. En doe mijn naamgenoten groet, hè. Kees van ja, der. Uh, ik ga ervoor dat hij de familie hier hoog houdt. Dat hoop ik ook, ja. ja. Oké. Okay. Willem van Dint op de Queen Park's Antwoord. En hier zijn Wendy en Lisa met Waterfall. Zandvoort op zondag. Zandvoort op eerste paar zondag. Eerste zondag, paar zondag. Zometeen non-stop muziek tot aan 7 uur. Dan uh, zeer veel muziek met Rudy Jansen. Rutje Jansen. En dan is Varaven er weer. tussen is 9 en 11 met dat prachtige programma. Peaceful Radio. Even lekker baan bijkomen van de eerste paasdag, ja.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 Hey, fijne paarsdagen. Vrolijke paarsdagen, fijne paarsdagen. En als laatste doen wij Kenny Loggins. Dit is het. Hele fijne zonneboog. There have been times in my life. I've been wondering why. But still somehow I believe we always survive. Yo